met de Duitse militaire bevelhebber in Nederland de commandant der stelling Den Helder het volgende op indien het in verband met de goede gang van de dienst of verpleging gewenst is de troepen een meer zet de, de radio maar uit Han ik, ik wil niets meer horen misschien de zijn er wel nadere bericht kan me niet schelen de Zwinkelman heeft gecapituleerd we zijn in de, de, de, de pan nou. militaire bevelhebber in... arme, arme, arme jongens Moffen noemen dit vrede. Een vrede leven met het Nederlandse volk. Winkelman heeft toch verklaard dat het alleen een wapenstilstand is? We vechten door. Hoe, Venne? Ja. Hoe? De koningin heeft de benen genomen. Nou. Gevlucht. Venne! Ik wil dat hier in huis niet horen. Nu toch niet en zo. nooit. Alsjeblieft, Venne. Ruikt u dat vuurwerk? Je zou het nou eens hoofd halen, hè? Al bezig wij het woord vrede. Hier, de balletvredesengel. Wat jij ruikt is kruiddamp. Bij Amersfoort wordt nog gevochten. En dat is vlakbij. Over een uur kunnen we dood zijn. Dat hebben we zo vaak gekund. Moeten maar kijken. Hm. Kijken? Oh, God, de koningin. Ik had het nooit gedacht. Maar die begint er nou zelf over. Een oranje. En waarom niet? Het zijn toch gewone mensen? Zij hebben de kans gekregen. Trouwens... Er is verraad geweest in de hoogste militaire kring. Hoe weet je dat? Dat heb ik gehoord. We zouden toch doorvechten tot de laatste man? Wie zegt jou dat dat niet gebeurd is? Verraad, dat is het. Moffen zijn in Nederland uniform geland achter de linies. En hoe kan dat? Prins Bernard is een handlanger van Hitler. Vennen, nou is het afgelopen. Het kan me niet schelen wat de mensen zeggen. Gehoord, gehoord. Wat betekent dan nou gehoord? Ik heb gehoord dat de prins vanaf het paleisdak naar het Duitse vliegtuigen heeft geschoten... En de prins zit in Londen. Waarom is hij dan niet gebleven? Als hij een handlanger zou zijn, was hij wel hier gebleven. Ik wil dat je je stomzinnige conclusies voor je ja, houdt. Dit is mijn huis. Een week geleden stond er in de telegraaf dat de koninklijke familie een asielaanbod afsloeg... ...omdat een oranje nimmer zijn post verlaat. Hm. Ik het zelf trots zitten voorlezen. Nou, je ziet het. Het kan ook niet. Ik geloof het ook niet. De koningin is niet gevlucht. Gebruiken jullie je hersens nou, wat moeten ze nou anders doen. Het enige dat ze kon doen, heeft ze toch gedaan? Uitwijken. Natuurlijk is het verbijsterend dat ze weg moest, is verbijsterend. Niet dat ze ging. Er moet er iemand zijn die overzicht houdt. Er moet er een, een, een regering zijn die maatregelen kan nemen. We moeten blij zijn. Ja, reuze ja blij. natuurlijk. We moeten blij zijn dat er nog een hoofd is terwijl alle verdere ledematen zijn lamgelegd. Als de koningin weg is, is de zaak hopeloos. Ja, voorlopig wel. Maar. Jij hebt altijd bewondering en hoogachting gehad voor Wilhelmina. Koningin, Wilhelmina. En dat kan niet opeens verdwenen zijn. Vind je jezelf ook niet? Het is natuurlijk logisch dat je even twijfelt. Maar je moet na willen denken. Zij is precies dezelfde gebleven die ze was voor de oorlog. Voor de oorlog. Dat is precies vijf dagen geleden. Het leven is zo veranderd. Het is net een droom. Mensen op wie je rekent als goede vrienden... blijken plotseling pro-Duits te zijn. En zo partijdig dat je als de smerigste landverrader liet op zeilen. Van oppervlakkige kennissen zijn plotseling strijdbaar en betrouwbaar. Mm. Ja, als we iets uit deze vijf dagen hebben kunnen leren, is dat het misschien wel. Je ziet de dingen misschien niet scherper. We kunnen zoveel aan Tom weinig doen. Nee. Maar we kunnen in elk geval zindelijk blijven denken. En niet jammeren zoals om Tom, die alleen maar bang is voor zijn antiek en zijn kunstschatten. Nee. En alleen maar moeite heeft gedaan om die onder te brengen. <laughs> Over zijn zieke vrouw heb ik maar geen woord horen reppen. Oom Tom is wel degelijk met andere dingen bezig. Ik hoorde van hem dat Bertha Nederlandse gewonden verpleegt. Ja, de Duitse laatste crepeer. Het toen nou, ze verpleegt gewonden... En via haar steunt om Tom de goede zaak zoveel hij kan. Er zijn onbeschrijfelijke dingen gebeurd in Rotterdam. Een, een vriendin van Bertha woonde in de Witte de Witstraat. De woningen daar zakten in elkaar als een poppenhuis. Eén dus grote stuivende vlakte. En overal gegil van stervende en gebonden. Ja, de man van die vriendin is ook overleden. Hij zat op het toilet en kreeg de stortbak op zijn hoofd. <tie> Ja, Harm, wanneer leer jij nou eens eindelijk, wanneer je wel en niet kunt lachen? Ik ben toch maar even naar je komen kijken, Santje. Het is fijn om even buiten te zitten. Rustig. Ze vechten nog in alles weer. Venne mm. en Harm proberen nog zoveel mogelijk inkopen te doen. <laughs> Ik heb alleen geen idee wat we nodig zullen hebben. Er is nog niks schaars. Ik heb ze gezegd vooral thee mee te brengen. Ik kan er nou nog wel een kopje af. Te... <laughs> Zo. Alsjeblieft. Um, hoe is het met je vrouw? Hm. De dokters kunnen niets vinden, maar ze verzwakt wel heel. erg. Onze grote bestelling voor Engeland dicht op zijn gat. Commando van 13.000 pond. Klap voor de fabriek. Wat ben jij toch een verdomme, ze het is Fries? Ja. Naar nou, je vrouw kijkt je niet. Je doet er beter aan om voor Lisa medicijnen te bestellen, zoveel mogelijk, voor het te laat is. Je bent nerveus, Zentje. Je moet goed begrijpen dat het functioneren van onze fabriek ook van landsbelang is. Ook al winnen we daar misschien de oorlog niet mee. We gaan werken voor de Duitsers. Wat vertel je me nou? We moeten gaan werken voor het Duitse Rijk. We moeten wel. Tom, dat die moffen hier zijn is een soort geestelijke steenpuist. Ook al zegt men dat ze zich keurig gedragen. Hm, een Nederlanders minder. De eerste de beste avond al keerde hier een paar meiden tegen een Duitse uniform. Gearmd naar de hei. Omdat voor hun het geflikvlooi met een mof even genoeglijk is als met een Hollander. Zeep en parfum vliegen de winkels uit. Dus een heleboel middenstanders juichen. De man had vanmorgen geen aardbeien omdat er een heel leger van mee moest vreten. Hij vertelt het lachend. Er blijft opeens maar weinig mensen te zijn die begrip hebben voor dit verraderland. Maar weinig mensen hebben verstand en karakter. En de directie van onze fabriek, waarin ik ook een aandeel heb. De directie van de porseleinboom gedraagt zich hetzelfde als een sloerie die met een moffe jongen op de hei ligt. Je begrijpt hoe verrukt ik ben. Ik wist dat je er geen begrip voor zou kunnen opbrengen. Weet, ja, vind, vind je het gek? Ja. Of. Ja, weet je, we kunnen niet anders. Vanmorgen, net toen we gehoord hadden dat de koningin was... Uitgeweken. ...is op ons kantoor een afvaardiging geweest van de bezetter. Voornamelijk Duitse militairen. Er is een groot tekort aan brandstoffen te verwachten. De oorlog kan nog jaren duren... ...nu de Duitse natie zo'n succes heeft onder de vurer. We werden voor de keuze gesteld, sluiten of werken voor het leger. In het eerste geval drie maanden om de laatste orders af te werken... met onderopelijke verzegeling van het bedrijf daarna. In het tweede geval grotere drukte in de fabriek. <coughs> ze weten dat wij onbreekbaar materiaal kunnen vervaardigen. Dat hebben ze nodig. En daarnaast ook mooi representatief materiaal voor de verhaalstaande in het Duitse Rijk. Ze weten alles van ons. Verkoopcijfers, hoeveelheden materiaal, zelfs hittegraden en de daarvoor benodigde brandstof. Het wel of ze een maandenlange studie van alleen onze fabriek hebben gemaakt. Hmm. En jullie hebben onmiddellijk ja gejubeld. Nee, dat hebben we niet. We hebben ze vierkant weggestuurd met de mededeling dat we of goed willen werken of helemaal niet. En dat we zelf wensen te overleggen wat. <laughs> en toen gingen ze gedwee weg. Ja. Ja, dat zou je gek vinden, maar dat deden ze. Ze wachten op de beslissing die wij inmiddels intern genomen hebben. Voor eerlijke, fatsoenlijke Vaderlanders, Voor Friese was maar één beslissing mogelijk geweest. Zandje, Duitsland zal zeker mannen wegvoeren als het wat verder in de tijd is. Als de porseleinboom kan blijven doordraaien, kunnen we meer grondstoffen aanvragen. En daarmee zouden we tegen billijke prijzen elders kunnen leveren, ook aan landgenoten. Alleen op deze manier kan onze hele nederzetting van medewerkers een oorlog overleven. En kunnen we het bedrijf redden, met de boterham. Er moet geld zijn voor illegale weerstand, Zandje. We moeten voor de Duitsers gaan werken. Vreselijk om dit hardop te zeggen. Ja. Het is niet anders. Een porseleinboom werkt voor de moffer. Collaboratie. Hm. Wat zullen ze van ons denken? Hè? Ha, wat ik zeg. Ik heb wat voor de jongens. Geld. Om hun gedachten te beïnvloeden? Nee. Wat ik meende is dat ze het nu nodig zouden hebben. Dat wil zeggen verder. Venne, Venne nee. moet een kantoor inrichten. Dat zal toch een... Bureau moeten komen, stoelen, schrijfmachine, weet ik veel. En straks in september meester in de rechten. Dan heeft het lang geduurd. En Harm krijgt hetzelfde bedrag omdat ik geen verschil wil maken. Ieder 500 gulden. Harm zal het niet willen aannemen. Hij kan het nooit terugbetalen. Het hoeft ook niet. Verna verdient straks geld. En jouw jongste die huppelt me wat rond. Harm heeft een aanbieding voor een hoofdrol in een operette. Oh, kijk eens aan. Nou, daar zal een geweldige boterham mee verdienen. Alsjeblieft. Zie je wel? Je pakt het aan, hè? Een fabriek die collaboreert. Ja, ik pak het aan. Want dit geld is nog verdiend in een eerlijke tijd. Het schieten is opgehouden. Ja. Ja, ik weet het ook is weer vrede, gelukkig. Jij beleeft gouden tijden, nietwaar, Venne? Meester A.C. Wellaard van Andenbeek. Hm. We zijn al anderhalf jaar in oorlog... ...en jij denkt gewoon jak van 300 gulden de fles... ...en je geeft maar een roomtaart cadeau van 175 gulden... ...allemaal verdiend aan vleesmokkelaars, voedseldieven, hoeren... ...en aan verwante personen. Is de beroemde operette Jean-Premier Karl Vlenderberg jaloers? <laughs> Ik pleit landgenoten vrij voor het Griesgericht, of het Obergericht. En daar hebben ze geld voor over... En jij het ook mee van de boter die ik meebreng. Of het kilo rundervet. Of een uh, kilo kindermeel. Als ik dat aanvaard heb als betaling. Ook al komt het van een zwarthandelaar. Huh. Jij werkt toch ook? Ik sta op het toneel. Theater is toch wat anders. Zo, zo, zo. En wie komen er kijken? Hoe komen ze aan het geld voor kaartjes? Nou, wie betaalt jou? Al is het niet veel. Er kreperen mensen in kamp en jij danst een trap af met twee negerinnetjes. Maar wij stoppen ook. Het gaat niet langer. We maken de tournee af. In Amsterdam kunnen we niet meer staan. We hebben joden het gezelschap. Nog een maand, hoor. Eerst bekeken. Als dus jij het nog wil zien, dan kan je naar Goirland terecht. We staan 12 en 13 september hier in Hilversum. Hmm. Die negen rennetjes van jou. Zijn dat uh, lekkere wijven? Mijn collega's zijn zeer getalenteerde danseressen. Ja, hoor eens. jij zit nu al een maand of tien in die operette. Je bent twee weken in Limburg in hotels. Jij blijft nachten achter elkaar weg. <laughs> en je doet nooit eens wat. Meneer Vlenderberg, natuurlijk Tuurlijk doe ik wel eens wat. Deze kritieken maar. Zak. Alsjeblieft, Harre, mag dat nou af? Ik moet over een half uur luisteren, maar... er wordt er een hoorspel uitgezonden. Zeker weer over hoe mooi en hoe goed we het allemaal hebben. Of over de oer-germaanse afstamming van de zee, ik <laughs> ken dat. Dat is rots En de acteurs die zich daarvoor lenen moeten zich doodschamen... En jij ook, Dat je daarna luistert. Ik luister om heel andere redenen. Sommige stukjes tekst zijn erg interessant, weet je, die hebben we nodig. Wie, we? Niks. Z jij laat je toch niet in met gevaarlijke dingen, hè, Harm? Nee, hoor het maar, maar het lijkt me alleen gevaarlijker om er er niet mee in te laten. Ik wil het niet weten. Je mag het niet weten. Zeg, kom je kijken volgende week in Gooiland? Ik kan voor een wagen zorgen die je heen en weer rijdt. En uh, kan Carola hier logeren? Is dat wat van je? De Carola, ik hoor je over niets en niemand anders praten. Nou, Carola is lief. Hoe ziet ze eruit? Mooi. En ze danst mooi. En ze zingt mooi. Carol en Carola. <hijen> Jij bent verliefd. Ja. Neem daar maar mee. O, maar het logeren kan niet hoor. Dat is niet behoorlijk. <hijen> maar we bent toch een ouderwets mens. Oh, nou. Ik ga toch ook met haar op de Rune? Ik heb tientallen keren met haar geslapen. Wat zeg je? Onder één dak bedoel ik. Oh. Die ring, heb je die van Carola? Nee, nee hoor, nee. Die heb ik gekocht van een Joodse jongen die geld moest hebben om naar Zwitserland te gaan. Is mooi, hè? Zo. Dan zal je blij zijn geweest met die ring. Je draagt het verdriet van iemand aan je vinger. Nee hoor. Het is maar hoe je het bekijkt, hè? Ik heb hem met viervoudige betaald aan de werkelijke waarde, maar ik ben niet gek. In elk geval ben ik een fatsoenlijk mens. Hij zou dat geld ook hebben gekregen zonder die ring, hoor. Sorry dat ik het zei. Ik had beter moeten nadenken. Ja. Het is wel logisch, die reactie van je. Ja, jij denkt in toneeldialogen. Wat, uh, wat heb je met je ogen gedaan? Niets. Maak je je op? Tante Clara, zei ook al iets. Ach, tante Clara nou toch doodvallen? Dat geouwe hoer over mensen die aan het toneel zijn. Maar ik spink me elke avond zorgvuldig af. Als de verf tussen mijn wimpers blijft zitten, ligt dat niet aan mij, maar aan dat beroerde afspinkvet wat we tegenwoordig hebben. En al was het zo! Al kwam ik hier binnen met een, met een groen gewerkte neus en met oranje haar en lila ogen, dan nog wil ik alleen maar weten dat je van me houdt. Ja? Zoals ik van jou hou. Weet je die oude jasavond nog dat je me erboven stuurt? Dat is wel dat is 14 jaar geleden. Ik moest mijn gezicht wassen. Je moet me vrijlaten, maar. Ik wil niet dat je aan me twijfelt. Iedereen twijfelt tegenwoordig aan iedereen. Ach ja, nou, dan moet je niet meteen weggaan. Ik, ik moet toch tegenover jou mezelf kunnen blijven. Nou, dat moet ik tegenover jou. Nee. Ik moet toch thuis kunnen komen? Thuis? Jij bent altijd thuis hier. Ik, ik, ik, ik had je hier al lang verwacht. Met Carola. Dat gebeurt, maar... Mm. Zo gauw mogelijk. Ik kijk uit naar jullie. Gatje, je verwend me. Oh, een stukje zeep. Nou, de stukje zeep liggen niet meer voor het oprapen. Hm. Zou je niet wat aantrekken, Corona? Waarom? Ik kan me niet schminken met kleren aan. Ah, je zit in een broekje en een BH. Toch die? Kan je het niet tegen om me zo te zien? Nee. Ben ik zo Ik hou hm. hm. van je Carona. Oeh, van je, van je oh, kou. daar. daar. Oh, dan oh. oh, ben je hm? toch een lekker deftig dier. Ja. Hm. Ik ga opschieten hoor. Met tien minuten begint de ouverture. Ja, dan moet jij ook opschieten. Je bent eerder op dan ik. Weet je wat de Krant gisteren schreef, de Haarlemse Krant? Nee. Heb je de kritiek al van gisteravond? Ja, tuurlijk. Hier. Carol Vlenderberg is een geboren revuester. Oh. Hij heeft een volmaakt samengaan van ritme en stijl ja. in zich. Ja. En paart dansante bewegingen aan een volmaakte mimische uitstraling <lacht> die de zaal terecht in vuur zet. Daar nou, is er verstand van. Met Carola Iref. Oh, dat ben ik. Om, ja. ja. ...vormt hij een perfect duo. Ze zijn op elkaar ingespeeld en brengen een betovering over het voetlicht... ...die door het publiek ten volle wordt ondergaan. Dat is niet gek, hè? Het is geen wonder dat het uitverkocht is. Nee. Ga je toch mee over zo'n vanaf? Uh, uh, nee. Nee, de treinen rijden dus niet. En dan rijden ze wel. Wat dan? Nou, dan ga ik nog niet terug. Ik blijf bij jou. Hm. Dat ik die bedjes in jouw hotel verdomme smaal vind. Mm, dan kom je maar heel dicht tegen me aan. Ja. Mm. Zijn de overturen? Ik heb nog maar 10 minuten. Zeg, Carola, mm -hmm. als we nou straks tegelijkertijd onze hoofden naar rechts doen, hè, kijk zo, mm -hmm. zie je? En dan alle twee naar links bij de tweede regel, hè? Huh? Dan, dan vallen we elkaar precies in de armen op het moment van de eindspraak. Begrijp je? Ja, ja, zullen we dat nu even oefenen? Zeg, ik moet op. Ja, hè? Kakken zonder daden. <laughs> je drukt je bepaald op parlementaire uit. Moet ik wat te drinken voor je halen? Kan dat dan nog? Nou, de pauze wordt pas over tien minuten afgebeld, denk ik. Ach, nee, blijf maar bij me. Weet je wat we doen? Nou. We gaan nou meteen naar mijn hotel. We laten iedereen er allemaal barsten en we gaan gewoon weg. Ja, ja. Oh, ja. oh dat zou zo heerlijk zijn. Zo ga ik vrij. Ik verlang zo naar nee, nee, ben ik nee, jou. Al die mensen die vanavond naar ons kijken, ze moesten ze weten. Ja, dacht je dat ze dat niet wisten? Dat zien ze toch. Het schminkt je huis niet weg, hoor. <laughs> mm, je bent lief. Hé, hey, pas je op mijn make-up. dat kan me geen moer schelen. Ja, liefje? Oh, hé. Hey. Ik wist niet dat je er was. is mm -hmm. schat. Schat, dit is Carol Vlendenberg, mijn partner. Carol, deze keurige man is Hubert van Eer. De beroemde dirigent. Prettig om met de kennis te maken. Hé, nee, dat is mijn lijfdirigent. Hij is mijn man, Carol. Dat zie je zeker wel. Pout is afgebeld, aanvang aan het voor de laatste acte. Ik moet op. Ik zie u straks nog, meneer Van Eel. Ik denk het niet. Carol en ik gaan naar huis, ik ben met de wagen. O oh, schat, wat heerlijk! Wat een verrassing. Ja, een verrassing zegt dat wel. Ik ben blij weer eens naar huis te kunnen. Die tonees zijn erg vermoeiend tegenwoordig. Dat kan ik me voorstellen. U moet mij excuseren, er wordt op een gewacht. Carol, alleen mijn moeder mag Harm zeggen. Je bent een groot acteur. Ja, je vertelt me wat nieuws. Het spijt me dat het niet door kan van gaan vannacht. Wij niet. En wil je me nou alleen laten? Ik moet me nog afspinken en omkleden. Dan had ik de laatste trein nog naar Hilversum. En dan regen je geen trein? Opeens wel. Harm. Harm, hoor wakkers. Oh, oh, het is elf uur. Ik heb je ontbijt hier. Oh, wat lief van je. Waarom nou, strompel je nou die trap op met je zere benen? En met een blad. Ik, ik dacht dat je dat prettig zou vinden. Mm. Zo stil gedaan gisteravond. Zeg, uh, is er iets? Nou, er is iets, hè? Carola? Mm. Ik begrijp het. Je, je hoeft me niets te vertellen, ik begrijp het. Z wil je dat ik vanavond kom kijken in Gooiland? Ja. Ja. Dan kan je meteen zien waar ik me in vergist heb. En ik niet. Waarom jij niet? Omdat ik een moeder ben. En moeders vergissen zich nooit. Mm -hmm. Nog een week. is het voorbij. Ja. Op het blij toe. Je vindt het zo heerlijk om op het toneel te staan en succes te hebben. Wel, ja, wel. Er gebeuren zulke vreselijke dingen maak me zorgen over Olivia en Sammy. Er worden zoveel joden weggehaald. Olivia zit toch betrekkelijk veilig? Ja, weet ik niet. Waarom anderen wel en zij niet? Ja. Er is een brief voor je. Hier. En kleed je je vlug aan. Dan drinken we gezellig beneden koffie, hè, met z'n tweeën. Doe voorzichtig op de trap. Bedankt, man, voor het ontbijt. Het is heerlijk. ...september 1941. Beste Carol... ...ik wil je nog zo snel mogelijk even spreken. Ik weet dat je op toernooi bent... ...maar misschien kun je tijd vrijmaken om naar Amsterdam te komen. Ik heb een schitterende aanbieding voor je. Zonder tegenbericht... ...verwacht ik je 15 september... smiddags om twee uur in Amerika. Er wordt jou een hoofdrol aangeboden in een Nederlandse speelfilm. Tot vrijdag hoop ik. Hartelijke groeten, Bernhard. Oh mijn god. Een hoofdrol. Jij bent dikker geworden, Bernard. Een prestatie in de oorlogstijd, het lijkt van. Dit is Walter Schmid, karel. Aangenaam om met u kennis te maken, heer Vlenderberg. Er komt zo een uh, ober met koffie. Zullen jullie gaan een film maken? hè? Hoe en wanneer en wie financiert? Het? Oh, niet zo vlug. Laten ja. we eerst uitleggen wat we bedoelen. En Maak je geen zorgen over die productie, het is een groot budget 120.000 schulden. Kom je eraan? Niet zo vlug. Heer Vlenderberg, het handelt zich hierom. Wij gaan een speelfilm produceren, maar niet zo'n vlotte namaak Amerikaanse flauwiteit. Mooi, serieus, Germaans werk. Zo. En we hebben meteen aan jou gedacht. Je bent een mooie blonde vent en een uitstekend acteur. Dat voorop geschreven. Nou, gelukkig maar, hè. Ja, hij moet natuurlijk ontkruld worden. Germanen hebben geen golven of krullen, dat is Joods. En uh, uw wimpers zijn wellicht te donker. Uw ogen zijn ook niet echt blauw. Nou, gaan we toch, Walter. Hij moet goed worden uitgelicht. Hij is precieze type. We bieden je een schitterend honorarium en even schitterende vooruitzichten. Er wordt gedraaid in Friesland. Um, voor wij verder gaan en het scenario bespreken. Meneer Schmidt. Kunt u mij garanderen dat het geen tendentieuze nationaal-socialistische film wordt... ...en dat er niet over politiek wordt gesproken tijdens de opname? Wat zeg je nou? Waarom moeten we zoiets logisch garanderen, meneer Vlendeberg? Het leven is vandaag de dag immers alleen politiek. Dan doe ik niet mee. Ik hou niet van politiek, heren. Dat is dodelijk voor mijn kunst. En uw politiek heeft mijn liefde niet. Ik onderschrijf het je niet en ik kan er geen reclame voor maken. Ben jij nou krankzinnig geworden, Carol? Ja, misschien. Maar dat heeft hier niks mee te maken. Als er op de muren aangeplakt hangt Heil Hitler en Duitsland wint op alle fronten... ...dan moet ik een andere kant opkijken om niet onpasselijk te worden. En de kreet musselt vooraan, lijkt me alleen van toepassing op zijn tante. Jij gaat wel heel ver, hè? Jij? Of ik? Ik zal je dit zeggen, meneer Lichters. Als er op een straat tegen een wee staat gegrift, de W van Wilhelmina... ...nog steeds onze koningin, Herr Schmid... ...dan loop ik er uit eerbied omheen, met een even grote boog als om u... En dat heeft niks met achting te maken, dat zult u begrijpen. Goedemiddag, heren. U hebt de slag gelegd op mijn tijd, dat is erg jammer. Je bent gek en je bent een grote stommeling. Verdoe jouw tijd ook maar niet. Niet aan mij. Jij moet nog verder zoeken, maar je zal zeker minstens vijftig zulke edelgermanen vinden als jij zoekt. U bent misschien een beetje bevooroordeeld. Uh, laten we zullen... Goedemiddag, heren. Ik kan u helaas geen succes wensen. Dat spijt mij wel, toch? Vlenderberg, hè? Is dat zijn echte naam? Nee, hij heet Harm Persijn uit van Anderbeek. Ik zal hem in de gaten laten houden. Hij is inderdaad krankzinnig. En die krullen... ...heeft hij jodenbloed. Dat geloof ik niet. Meer. Maar hij heeft wel jodenvrienden. Stimmt? Ik zoek dat uit. Harm, Venne heeft via via een brief voor je meegebracht uit Amsterdam. Wat idioot. Kon dat niet over de post? Of is het een relatie van Venne? Ik hou niet van het schuim matig je een beetje wil je. Maar na drie jaar oorlog zit iedereen op de top van zijn zenuwen. Heeft niemand meer een normaal leven. Kan niemand meer aanschaffen wat hij zou willen aanschaffen. En Venne leeft als god in bezet Frankrijk. Dat lust ik niet. Oh, maar de bonbons die hij van de week meebracht lustte je wel? Nou, daar had ik ook niet van moeten eten. Wat hm. staat erin? Mag ik dat niet weten? Dat is van een meneer. Ook hoe koek je namen te horen. Het gaat over Olivia, de man. Oh god, toch niet. Nee, nee, nee. Het gaat om uw vrienden Polan en er is enige haast bij. Ik zou u graag willen spreken. Mm -hmm. Bent u er nou rustig bij, als ik weer eens in Amsterdam ben. Je bent toch nooit in Amsterdam? Nou, ik ben er niet meer geweest sinds die weigering voor die film. Dan ga je er nu ook niet naartoe. Maar hè? wat dacht je nou? Dacht je nou heus dat ik hier een heel veel veiliger ben dan in Amsterdam? Als ze me zoeken, dan weten ze me heus wel te vinden, hoor. Ze hebben blijkbaar geen belangstelling voor me. Oh, ja. Je nou maar uitkreeg. Zeg maar, ken je, hey, ken je deze al? Ze hebben Hitler uit het raam van de vijfde verdieping gegooid. Oh ja, wat laag. Oh! oh, oh. He, he. oh wat een grauwe mot vind ik dat. Maar wel heel leuk in ja. dit geval. En ze hebben Hitler een etui gegeven met drie kostbare stenen erin: ja. een niersteen, een gaalsteen en een grafsteen. Oh, vertel die alsjeblieft niet in Amsterdam, dat soort grappen. De mensen worden voor minder opgepakt. Ja. Zeg, wanneer ga je? Straks. Straks al? Ja, daar staat er eens enige haast bij. Kom. En Olivia en Sammy zijn vol Joden, maar... Ja. Ik ga me omkleden. In het enige pak dat ik nog heb... Karel Vlenderberg? Ja. Komt u binnen? Leo van Wechtel, ik heb u geschreven. Een wonder dat ik u thuis tref. U treft mij altijd thuis. Ik uh, Wij kunnen niet meer naar buiten. Maar gaat u eerst mee naar binnen. Ga. <tus> <tus> <tus> gaat u zitten. Het is prettig dat u zoveel over hebt voor vrienden. Drinkt u koffie, meneer Vlenderberg? Het is helaas surrogaat. Ja. Ik neem aan, dat heb ik trouwens gehoord... dat u erg bezorgd bent over de Polands. Olivia en Sammy. Ja. Ja, zie je. Dit zijn niet bepaald vrolijke tijden. Voor niemand. Mm -hmm. Maar voor ons soort mensen is het wel erg moeilijk. Ik heb van alles geprobeerd om Olivia en Sam weg te krijgen. Ik slaap er soms in van. De organisaties zijn niet allemaal even betrouwbaar. Er is veel meer bedrog dan ik dacht. Ik weet het. Er is er één ding dat u nog kunt doen. Zegt u het maar. Het zou voor u een klein offertje zijn. Ik heb geen geld, jammer genoeg. Dat, uh, dat is geen vrijste, meneer. Kijk, u eens. Hier in Amsterdam zit bij de moffen een machtige jongen, meneer Vlendelberg. Hij moet zelfs wel aardig zijn. Geen slechte vent. Als je dat de meeste van een SS'er kan zeggen. En die SS-overstoomvuur heeft een... hartelijke belangstelling voor knappe blonde jongens, ziet u. Het is niet gevaarlijk... Hij wil geen twee keer dezelfde. Hij laat ze erg gauw los. Maar hij is erg dankbaar. En is schrikkelijk. Als u hem zou opzoeken onder het motto dat u hem van uw Berlijnse tijd kent... zou er geen haan kraaien en wat ook. Geen Duitse haan en geen Hollandse, meneer Vlendelberg. En ik heb gehoord dat u een zeer goed acteur bent... Als u een beetje hartelijk zou zijn voor deze man... ...zou u alle Polaanse en aanverwante artikelen veilig kunnen stellen op zeer korte termijn. Ik, uh, uh, uh, ik, Ik, ik, ben, ik ben bang dat ik dat niet kan doen. Ik, uh, Het gaat om Olivia. Hoe heet die man? Probeert u het overzien. Ik weet dat u niet impulsief van oppervlakkig handelt. En ook niet impulsief van oppervlakkig zult weigeren. Het gaat om leven of dood. Om veiligheid of verschrikkelijk sterven. De berichten over de gaskamers worden steeds evidenter. Hoe heet die SS? Hij heet Karl Paulsen. En omdat hij uit Berlijn komt, dacht ik... Nee, nee, nee, nee. De, nee, de... de Polen weten niet dat u hier bent. En weten nog minder van mijn voorstel. Ik ken die Karel Paus. Ik ken hem heel goed. Ik heb bij hem in huis gewoond. Nou, dan is het... Hij is levensgevaarlijk. <laughs> ik weet hoe gemeen en vrijpostig het is. Ik weet dat ik u er waarschijnlijk diep mee beledig, meneer Vlenderberg. Maar ook voor Joden is de dood een verschrikking. Zeker de dood die ons wacht. Meneer van Weggelen. Ik, ik ken die Paulsen zeer goed. Hij is wraakzuchtig, vol machtswaan. Alleen om mij te raken zou hij vreemde maatregelen kunnen nemen. Ik vroeg het niet voor mezelf. Ik mag u ook niet verder ophouden. Het is, het is heel jammer, meneer Vlinderberg. Zou u het zelf doen? Ja. Zelfs als ik die persoon zo goed kende als u. Er is namelijk niets maar dan ook niets te verliezen. Ik zou me ervoor blonderen en blank schminken. Mijn neus zou de liefde ongetwijfeld kapot prikken. Denkt u me niet kwalijk? Mocht u binnen 24 uur wijfelen? U kent mijn adres. Ik ken het zijn. Ja. Ik zal nadenken. De die ik heb gekregen om onder te duiken, heb ik nagetrokken. Die, die zijn allemaal erg vaag. Het laatste dat ik kreeg is vannacht opgerold. Het was een witte paard, zo. En zo. Een fan, hè? Fijn heeft niks meer. Niet op dit ogenblik. Kan er maar bij jou of bij je moeder komen. Dat, liefde, dat, dat, dat kan niet, dat weet je toch? Ja. Naast ons tegenover ons wonen gevaarlijke NSB'ers. Zelfs ik loop al een onmogelijk risico. Een huis is gevorderd door de moffen. Zorg en voorzichtigheid zijn mooie bloemen op ons graf. Olivia... En ja, dat geklets. klets. Goed, ben ik ben misschien gruwelijk overspannen. Maar elke nacht vluchten we de schuilplaats in als we weer moffelaars horen die weer stilstaan. Maar weer een huis. Wat hebben we aan dit geluid? Dan blijf, blijf weg met je zorg. Die hebben we zelf. Tien dubbel. Heren Olivia, Harm kan er toch ook geen pest aan doen? Hij kan Hitler niet breken. Anders had hij het al lang gedaan. Nee. Hij kan ons wel breken met zijn glazen over. Zorg. Hou jouw kop dicht, blonde. Donder op. En laat de joden verrotten. Met filmpies en balletjes red jij geen enkele neus. Begrijp je dat niet? Dat wij ook... Oh, Olivia! Verdomme. Hou op! Hou in godsnaam op! Je weet niet wat je zegt. Later ons weer eens spijtje hebben. <laughs> later! Er is geen later. Er is geen later. De joden hebben het altijd gedaan. Ze worden uitgemoord, afgemaakt als bladluis. Geld verdienen? Dood. Arm gebleven? Dood. Schatrijk geworden, Dood. Nederig en vriendelijk gebleven tegen de gooi's? Dood. Allemaal, hoor je wat ik zeg, wij kunnen barsten, dodelijk bezorgd, aan mijn reet, Bitte. jij woont fijn in Hilversum en s'avonds, in je warme nest, denk je misschien nog wel eens aan ons, dat is niet waar, oh, oh. Harm, Carol oh. Vlenderberg, ze is niet anders, we zitten erin en dat kan jij niet helpen, ik weet dat je ons zou helpen als je dat kunt, maar nou moet je maar weggaan, want ze is horendol dat zie je. Salut, hè? Salut. hè? Ik bezweer je Sammy en Olivia te helpen. Ach, Wat een wilde liefstuk. We hebben ook een potje. Echt. Fenne, is je Jij weet beslist een adres. Ik weet er op het ogenblik niet één. Ja, het spijt me. Twee van mijn beste mensen zijn gepakt. Kunnen we ze dan niet hier hebben? Wat? Olivia en die man hier. Maar dan lopen we allemaal gevaar, Harm. Lopen we dan nou geen gevaar? Wat ben jij veranderd, ma? Jij was vroeger zo, zo strijdbaar, zo eerlijk. Als jij die mensen hier naartoe brengt, dan geef ik ze zelf aan. Je hoort wat ik zeg. Ik wil niet dat ma gevaar loopt, begrijp je dat? En wie is ma? En wie ben ik? En wie ben jij dat we medemensen moeten laten kraperen? Het hemd is nader dan de rok. En Olivia met haar kerel zijn nog niet eens een rok. Zijn een verre vlag. Ja, voor jou ja. Had dat dan getrouwd? Dan hadden jullie mij nou ook de deur gewezen. Dan hadden jullie mij een halfjood gevonden tegenover. de adel van de porseleintakoma's en. de welarts van Anne Beeks. Die te spierloos en te. klootzakkerig zijn om een avond op te bewijzen. Ach. Ik ben boven. Boven is het koud, Harm. Kom naar nou beneden. Het is hier toch lekker warm. Het is niet de warmte die we nodig hebben, ma. Maar... Als ik het me goed om te weten dat ik niet met hem meespeel. Ik, ik moet proberen om contact met hem te krijgen. Dat, dat, dat, dat moet. Jij woont fijn in Hilversen. S S'avonds in je warme nest denk je misschien wel eens los. als jij die mensen hier naartoe brengt, dan geef ik ze zelf aan. Ik moet naar Amsterdam. O, oh, ik dacht al, wat ben je vroeg op. Je ontbijt wel eerst voor Harm. We de koffie. Jij had dus al afgesproken dat ze bij ons in huis konden. Maar dat kan niet, begrijp je dat, Harm? Ik wil het niet hebben. Steek. Was wollen Sie? Ich bin Wellard von Andenweg. Ausweis. Bitte. Und, Herr von Andenweg? Ich möchte gerne Kontakt haben mit Herrn SS-Obersturmführer Karl Paulsen. Moment. Obersturmführer Paulsen ist nicht im Hause. Hinterlassen Sie bitte Ihre Adresse. Es ist, glaube ich, am besten, dass ich heute Mittag wieder versuche. Ich komme zurück. Danke sehr. Wie Sie wollen. Herr Hitler. Guten Morgen. Erst nach Leo von Weggelen. ik ben niet van weggeleven, spreken. Ik was hier gisteren. <lacht> Je bent zo'n hospita. Wat is het? Hij... Hij is dood meer. Dood? Hebben ze... Hij heeft zich vannacht veranderd. Koffie bracht ik. Hij was dood. Hij heeft het niet willen afwachten. Kan ik iets voor u doen? Nee, niet meer. Vergeet maar dat ik geweest ben. deuren ingetrapt, neer. En met het huis zo goed als het ging weer dichtgetimmerd. Ken u ze, de polannetjes? Ja. Ja, ik ken ze. Ze zijn vannacht om half vier gehaald. Ze moesten meteen alles meenemen wat ze nodig hadden. Want ze gingen niet eerst naar de Hollandse Schouwburg. Waar moesten ze naartoe? Ze We werden naar het station gebracht. Voor Westerbork. Dat is lang geleden. Uh -huh. Dat is fijn voor de oorlog, hè? Je, je zat toch op een bootje of zo? Ik voer voor de oorlog bij de Koopvaardij, als je dat Ach. bedoelt, ja. <laughs> ja, sorry. En later ben ik nog naar de marine gegaan. Uh -huh. Ik heb toen nog eens bij de Koopvaardij zat. Een merkwaardig bezoekje gebracht aan een dorpje in Indië. Danawangi. Ik had last van een verschrikkelijke hoofdpijn. En uh, zo kwam ik bij een dokter terecht. Dokter Wellaert van Andenbeek. Die heette net zoals jij. Wist jij eigenlijk dat je een vader had? Nauwelijks. Nou, ik heb altijd gehoord dat ik door een aap ben afgeleverd bij een ijsting. Yeah. Nee. Hij woont daar in een soort krotpaleis. Heel oud Arabisch huis, waar jij nog moet hebben gespeeld. Ja. Huh? Hoe is het net? dan? Oh, wel gek. Hè? Hij zat daar heel alleen, met negen Pekinese. Malle ouwe vent, ijdel, stonk naar parfum. Hij droeg een chantoungjasje met een zwart vette kraag. Een pyjama broek. De grapjes waren niet van jouw kwaliteit. Nou, dat was hij zelf ook niet, hoor. Maar die jappen zullen hem wel weggehaald hebben. Man alleen in een groot huis. En dan iemand die zo deskundig was. Nou, ja, dat was een bekwaam arts, ja. Ja, hij had dadelijk door dat ik malaria had. Hij gaf een poeitje met kina en nog een paar dingen. En voetje, hoofdpijn. Ben weer helemaal opgeknapt. Ik zie het. Kun jij me niet helpen? Waarmee? Ik heb geen werk, zie je. Ik ook niet. Ik heb dus geen geld. Ik ook niet. Zie je niet naar uit? Nee, dat zie je ook niet. Ik ben toch een afstammeling van een ijdele oude vent. Ja, met hetzelfde parfum. Ik hoefde je vader niks te betalen. Kijk aan. Dan heeft de familie zich voldoende voor je uitgestoofd. Hé? Karel Vlenderberg. nooit van gehoord. Oh, uh, Harm. Dit is mevrouw Schmeigel. Ze is ons komen opzoeken. Dag mevrouw Schmeigel. Ik ben Karel Vlendenberg. Sarah Schmeigel. Me mevrouw is gered uit de laatste trein uit Theresiënslaat. Mazel. Ik kom u de goed overbrengen van Olivia en Sammy. Leven ze. Gaat hun niet. Ze zijn dood. Oh. Ja, natuurlijk. Sammy is in het najaar van 1944 overleden aan longontsteking. Bergen ze. Hij was al erg zwak. En Olivia? Olivia is begin dit jaar gestorven. Livia was een heel goede vriendin van ons. We hebben haar zo lang gekend. Ze was gauw weg. Ik heb haar verpleegd, ziet u? Verpleegde iedereen en alles. Vannacht was ze zo onrustig. Ze kon bijna niet blijven liggen. En ik moest weer vroeg op. Want we moesten daar heel hard werken. En toen zei ze, Sa- zei ze, ik kan niet meer verder. Ze kon ook niet meer. Ze zei, als jij eruit komt, breng dan mijn groeten en die van mijn lieve Sammy over aan Harm van Andenbeek. Ze gaf nu een andere naam en uw adres op. Een kartonnetje had ze. Terwijl niemand meer een kartonnetje bezat. Ik mag het wel hebben. Ik heb het nu niet meer nodig. Kunnen, Ik... kunnen wij iets voor u doen, mevrouw? Nee. Ik ben gered. Ik ben eruit gekomen. Um, u bent alleen? Ik heb familie in Amsterdam. Christenmensen, mensen. Gemengd, gehuwd. Zo Ik was al alleen toen ze me kwamen halen. In mei 43. Bij de eerste grote gast. Dan kunnen wij niets voor u doen? U kunt mij niet afnemen wat ik allemaal heb gezien. We moeten verder leven. Vroeger ben ik verliefd geweest op Samy's. Vandaar. Maar de mensen mens moet verder. Heb je geen geld nodig? Geld? Nee, ik ga maar weer. Ik heb gedaan wat ik beloofd had. Als u ooit iets er geen schuld ik, ik zal u even uitlaten. Ik, ik dank u voor dat kartonnetje. Yeah. Kunnen dingen nooit meer overdoen. Ik heb eens gebeden dat Olivia en Sami hun eigen dood mochten sterven. Niet in een gaskamer. Ze zijn op een andere manier weggegaan. Ik ben zo verdrietig van alles. Dat gebed is verhoord. Niet in de gastkamer. Ach, Harm. Wat had ik nou graag naar Amsterdam gegaan? De koningin maakt zelf haar applicatie bekend. We wisten het toch al? Ja, maar ze vertelt het zelf aan het volk. Er zullen duizenden mensen staan op de dam. En daar wou jij tussen? <laughs> nou, ik zou al na een kwartier door mijn zere knieën zakken. <laughs> ja. ja, zodra het in de bioscoop komt, gaan wij erheen. Hè. Het wordt natuurlijk gefilmd. Ja. Ja, en dat had ik nou zo graag gedaan. Een documentaire film maken rond deze troonsafstand. Niet zomaar flitsjes van de koninklijke familie aan elkaar plakken, want let op hoor, dat zien we straks in de bioscoop. Nee, ik had willen laten zien wat er met dit land is gebeurd in de vijftig jaar dat Willemintje regeerde. Koningin Wilhelmina, je hebt niet bij er op school gezeten. Nee, dan zou ik het heel wat makkelijker hebben gehad. Ik heb Bob Berman geschreven, van Warner, in Londen. Engelse maatschappij. Ken je die dan? Nee, nee, natuurlijk niet. Ik heb hem het idee van mijn scenario overlegd. En erbij geschreven over mijn werk in Berlijn. Werk? Nou, ik heb het toch gefilmd, maar. Ik heb goed materiaal meegebracht uit Duitsland. Kindje, dat was in 1933, ver voor de oorlog. Het is nu 48. Ja, het ziet er nog steeds heel goed uit. Ik kan niet wachten tot ik hier mijn kans krijg. Ik ben 37. Mijn beste jaren zijn voorbij gegaan in die rot oorlog. Ik zou moeten zuchten. Jij, jij splintert, je hakt niet. Ik heb nogal wat materiaal om te hakken. Ik heb geen bijl, maar een zakmes. Als ik een behoorlijke camera had gehad en films... dan had ik nou op de Dam gestaan, maar bij de troonsafstand. Maar ik zal thuis zitten, net zoals jij omdat ik altijd thuis op moeten zitten, omdat ik geen middelen heb, geen stuiver. Jij hebt vorige week honderd gulden uitgegeven voor een beeldje op de vlooienmarkt. Voor een vroeg 16e eeuwse Vlaamse Madonna. Maar wie geeft er nou honderd gulden uit voor een stukje antiek... ...als je duizend gulden moet hebben voor een nieuwe camera, voor lenzen, voor ontwikkelspoelen? Je krijgt er verstand van. Ha, je zeurt al jarenlang over niks anders. Om Tom vond het ook belachelijk. Om Tom... Oom Tom is een jaloerse oude gek. Nou, hij heeft zijn huis volgestampt met middeleeuwse kunst. Hij bezit miljoenen. En geen vinger steekt hij uit. En als ik dan een goede vangst doe. Een, een vangst waarvan hij eerst bij hoog en bij laag beweert dat het vals is. Dat er aan geprutst is. En dat niet ieder amateur maar meteen moet denken dat hij antiek moet kopen. Terwijl later bij een expertise van het bisschoppelijk museum blijkt dat het een puntgaaf, prachtig stuk is. Dan is oom Tom niet blij. Hij is jaloers. Hij zal me niet steunen of verder brengen, zelfs niet in de richting van oude kunst. Nee, hij zanikt over het feit dat het dan toch nog honderd gulden heeft gekost. Even elk woord van jou maar een dubbeltje op, dan was je waar je wezen moest. Ja, inderdaad. Omdat alles in dit verdomde land en in onze verdomde familie om geld draait. Ja, geld waar jij niet mee om kunt gaan. Zo? Nou, ik heb van mijn armoe oom Tom die geleende vijfhonderd gulden terugbetaald. Die waren je niet geleend, je mocht ze houden. Dat is heel stom van je. Ik heb geen poen, maar. Maar ik heb wel mijn trots. Ik hoef geen dankjewel te zeggen tegen mijn familie. Wat wou je daarmee zeggen? Jij eet er net zo goed van. Moet ik gaan dweilen in een werkhuis? Geld. Pff. Geld, geld, geld, geld. Deze zomer was heel Zandvoort en heel Noordwijk en heel Scheveningen verhuurd aan de moffen. Dit trotse Nederlandse volk. We hebben de Duitsers eruit gegooid... Nou, we halen ze jubelend weer binnen, hoor, als zomergasten. De hele Hollandse kust is vergeven van ze... ...omdat ze dubbele prijzen betalen vanwege hun wirtschaftswonda. Aan de voeten van hun bunkers kunnen ze oude herinneringen ophalen. Gad van geld. Nou, Willemine is al blij zijn dat ze van ons af is. Nee, zult u zelf mede te delen... ...dat ik zojuist mijn troonsafstand heb getekend... ...ten behoeve van mijn dochter... Koningin Juliana, ik dank u allen voor het vertrouwen dat gij mij vijftig jaar lang hebt gegeven. Ik dank u voor de toegenegenheid waarmee gij mij steeds hebt omringd. Met vertrouwen zie ik uw toekomst tegemoet onder de zorgende leiding van mijn innergeliefd kind. God zij met u. En de koningin. En ik ben gelukkig met u allen te kunnen uitroepen: leven onverzonnen. Maar. Oh. Wat schreef die meneer uit Engeland? Oh, hij is heel geïnteresseerd. Hij heeft het erg druk, maar hij zou het prettig vinden... als hij me op korte termijn kon ontmoeten. Maar... Op, uh, op korte termijn? Waar? In, in Londen. Maar ik moet naar Londen. Ja? Ja, ik moet geld hebben. Ik moet, ik, ik moet, maar... Help me nou, alsjeblieft. Laat me nou niet in de steek. Ik ben al 37. Maar geef me die kans nou. Ja, kindje, waarvan? Ik, ik heb het niet. Ik, ik ook niet. Wat het ook kost... Ik kan het je niet geven. Godmaar. We gaan praten met Vennen. Dat is voor het eerst dat je mijn kantoor met een bezoek vereert. Carol Vlenderberg. Mijn naam leent zich kennelijk voor ironie. Maak je niet ongerust. Het is dus je naam niet. Het is mijn naam wel. Het dus moet mijn naam worden. Ga zitten. Je hebt een mooi kantoor. Mm -hmm. Aparte kamer voor je secretaresse. De zaken gaan goed. Ik heb niet te klagen. In metershoge gouden letters staat dat op je buitendeur. Meester Wellaard van Andenbeek, advocaat en procureur Chico. Elke drogist heeft een uithangbord, nietwaar? Ja, de mensen moeten toch weten dat hier de pijnstiller zit? Nou, je zit goed. Ik vind het prachtig ingericht, hoor. Stelt de mensen op hun gemak? Nou, ik ga dus ook wel zitten. Ik ben naar nieuw meubilair toe. Nog mooier. Nog makkelijker. Verder, ik heb geld nodig. Ik moet iemand spreken in Londen... die me verder zou kunnen helpen. Dat kost een bootreis, want het vliegen is natuurlijk helemaal niet te betalen. En een verblijf van een paar dagen. Ja? En? Ik heb het niet. <tacht> Zoals ik je net zei... ben ik aan een nieuw kantoor kantoorinventaris toe. We zijn broers... Ma is je moeder, vraag het aan haar. Ma kan me niet helpen. Je moet zeggen: Ma kan me ook niet helpen. Fenne, ik. V nee. Maar het is dus met oom Tom. Maar vooral kan het beter van een stad dan van een dorp, vind je, ook niet? Dit is een 15e eeuwse Paulus. Schitterend, hè? Waarschijnlijk van Klaus Sloeter. Ja. Mm -hmm. Kostte mij 3000 gulden, dus ik dacht, doen. Hm? Nou, dat is, dat is prachtig hoor. Wij denken met die Vlaamse Madonna van jou, al is het dan een 17e eeuwse. Ik vroeg 16e eeuwse. Goed, 16e eeuwse. Heb je een aardig beginnetje gemaakt? Alleen zal je eindelijk eens wat moeten gaan verdienen, hm? wie je uh, ooit verder gaat met verzamelen. En wanneer verdien je nou eens iets? Om Tom, ik, ik krijg misschien de gelegenheid om iets te gaan verdienen. Dat is een plezierig geluid. Maar daarvoor moet ik naar Londen. Zo. Ik heb ideeën voor je gelegd aan een Engelse producent. Die heel geïnteresseerd is. Hier is een brief. Ik moet naar Londen oom, maar ik heb geen geld. Dat had ik al begrepen, ja. Bij studievolte door mijn vader op mij was vastgezet, is uitgeleverd aan Venne. Venne heeft tenminste gestudeerd. Ik toch ook, op een eigen manier. Mijn 12.000 gulden heeft Venne opgemaakt. Hij heeft 11 jaar over zijn studie gedaan. Feest gevierd van onder meer mijn geld. Ik had er nou graag over beschikt en het is weg. Kom, kom, kom, kom. Venne heeft zijn meestertitel. Noem je dat weg? Het was toch van mij? Het kwam mij toe. Als je had gestudeerd... Ik heb toch gestudeerd. Al was het dan niet op een universiteit. Ik heb in, ik heb in Berlijn gezeten. Ik, toch niet voor mijn lol. Ik heb geprobeerd om, om films te maken. Als je die troep over die kikkers en die ooievaars en zo tenminste een film noemt... Het was een film. Het heeft een groot aantal vertoningen gehaald. 16. Nou ja, ik, ik heb geen kansen gekregen Dan krijg ze nog niet. Ik, ik heb dat geld nodig om, Tom. Geld? Waarom zou ik jou geld geven? Omdat ik het dringend nodig heb. Als je mij die 500 gulden die ik je gegeven heb niet terug had betaald... waar je mij nogal mee op de pot hebt gezet... En niet dat Prutsding van honderd gulden had gekocht. Daar had je nu 600 piek gehad, Carol. Harm, bedoel ik. Jij kent geen dankbaarheid. Dat teruggeven van dat geld heeft mij de grootste moeite gekost. Dat is toch een bewijs dat ik het serieus neem. Weet jij waarom je niks verdient? Omdat jij stront maakt. Omdat jij gemene, vieze dingen filmt. Ik vond die kikkerfilm van jou waar ik zo nodig heen moest... Een, een schunnig stuk werk. Het paren van de paren, of God weet wat het was. Dat is ontlasting, Harm. Dat is bevuiling van de mens. Het publiek staat veel hoger dan jij denkt met je stomme harses. Jij hebt een verkeerde vader gehad, dat kan ik jou niet kwalijk nemen... maar jij maakt stinkgemeen werk. En daarom verdien jij geen geld... Daarom verdien jij gelukkig geen geld. U kunt mij niet helpen. Nee, Karol Vlendelberg. Ik kan je niet helpen. Ik heb geen geld. U hebt net een albasten Paulus van 3000 euro. gekocht. Daarom gulden. heb ik geen geld. Je, je moeder heeft vorige maand een afrekening gehad van de fabriek. Het was 16.000 gulden. Waarom vraag je het haar niet? 16.000 16.000 gulden, ja. We moeten toch eten, Harm. Ik kan je niet helpen. Nee. We moeten eten. Hebben we zalm vanavond? Een kroketten? Een kalfsbiefstuk? Dat hoop ik maar. Het kan er best vanaf. Harmpje, wees nou verstandig. 50.000 gulden van mijn studiefonds. Svenne heeft zijn studie tenminste afgemaakt. 16.000 gulden toelagen van de familie. Jij woont hier voor niets. Jij eet hier. Jij krijgt je zakgeld. Godverdomme. Ik ben 37 en ik krijg mijn zakgeld. Ik had kunnen spugen op de geborduurde muren van Oom Tom. Ik had kunnen kotsen op dat protsurige bureau van Venne. Jij splintert. Dat Londen is ook een splinter. Zo goed als Berlijn het was. Later zul jij begrijpen. Later, Sodemiteron. Of... Harm! Ik heet geen Harm. Ik ben Karel Vlenderberg. Want dan moet je niet omhuilen. Ik haal niet. Ik, ik kon zoveel voor. Ik zou nog altijd veel kunnen. Als ik geld had. Het is jammer dat je niet katholiek bent. Dan had je echt wat aan die Madonna. Hij ligt boven, dokter. Ik, ik had hem graag hier beneden gehad, maar ik heb de indruk dat hij niemand om zich heen kan velen. Ook mij niet. U ziet er zelf ook niet al te best uit, mevrouw Takuma. De problemen van Karel... Hier in huis heet mijn zoon gewoon harm, dokter. Ik, ik ga straks even bij uw zoon kijken, maar Het is misschien goed dat wij eerst eens samen praten als u daar geen bezwaar tegen hebt. Ik heb wel even tijd. Mij mankeert niets. Er mankeert iets tussen jullie tweeën. Dat is wel niet echt ziek zijn, maar van het een komt het ander. U ziet er afgetopt uit en Harm is ingestort. En dat verbaast me toch aan een kant, want Harm heeft een positieve kijk op de dingen. Hij heeft zichzelf te veel moeilijkheden heen gesleurd. Ik denk dat hij dat niet langer volhoudt. Ik... Ja? Zegt u het maar. een, een half jaar geleden... Ik had dat ook anders moeten aanpakken, maar voor mij is het ook niet altijd makkelijk. Harm is bijna 38 en nog steeds. En nog steeds is hij niet de Karel Vlendenberg die hij had moeten zijn. Ach, dat wordt hij nooit. Nee, op deze manier nooit. Is dat mijn schuld? Nee, niet direct. Het is onze schuld. Het is de schuld van alle mensen om hem heen. Harm is een uiterst begaafde en erg gevoelige jongen. Een kunstenaar, mevrouw Takema. Ook al liggen de tastbare bewijzen niet opgestapeld. Nou, wat is er nou gebeurd? Iemand kan niet zomaar hoge koers krijgen... ...en een misselijk worden en braken, een eilen. Eer gisteren dacht ik nog dat een stevige griep kon zijn... ...maar ik ben bang dat ik me heb vergist. En een nervous breakdown duurt iets langer, vrees ik. een half jaar geleden kreeg hij de kans om naar Londen te gaan... ...om daar zijn plannen te bespreken met de een of andere beroemde producer. En dat is op niets uitgelopen. Hij is niet eens gegaan. Maar waarom niet? Er was geen geld. Zo? De Tacoma's staan bekend als een schatrijke porseleinfamilie. Wat kost dat nou helemaal, een passage in Londen en een paar dagen verblijf? Oh, wel duizend gulden bij elkaar. En was dat niet te regelen? Met zo'n achterban? Met een broer die een zeer goed inkomen heeft als advocaat? Ach. Met een oom die een internationaal beroemde kunstcollectie heeft? Ik mag me niet mengen in al te interne aangelegenheden, dat weet ik. Maar er was er wel een mogelijkheid te bedenken geweest om dat geld althans te lenen. Ik, ik had het in huis. Ik had mijn toelage van de fabriek gehad. Maar ja, God, goddokter, wij moeten toch leven. Ik ben verantwoordelijk voor dit huis en voor mijn huishouden. Ik, ik heb de grootste moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. En Harm verdient niets. Helemaal niets. En als het zo blijft, dan gaat het er ook niet rooskleuriger uitzien. Hij heeft van alles geprobeerd. Hij is gaan praten met Venne, met Tom, mijn broer. Nul op sinds, sinds die tijd is hij zo afgemeten. Alsof hij een rol niet zo goed speelt, begrijpt u? Hij werkt aan scenario's en aan montage van eigen filmpjes en aan teksten. Maar, maar niet van harte. Heeft hij contact met collega filmers ik geloof het wel, ja. Maar dat is allemaal pissenbed of kakkenbed. Ja, het zal voor niemand eenvoudig zijn om aan bod te komen, denk ik. Ach, ze proberen allemaal beter van hem te worden. Zijn ideeën te pikken, zijn gedachten te grijpen. Om hem in originele vondsten voor te blijven. Ja, en ik kan hem daarin niet helpen. Ik, ik zou niet eens weten hoe. Luisteren. In hem blijven geloven. Als het thuisvond nou ook al af, laat afweten, wat blijft er dan nog voor hem over? En afgelopen maandag zag hij een Amerikaanse film in Amsterdam. Toen werd het allemaal te veel. Was hij bang dat hij dat nooit meer zou kunnen bereiken? Hij had het bereikt. Alleen zijn naam stond er niet onder. Hoe, hoe, hoe bedoelt u dat? Het scenario was gejat, gestolen van Harm. Een jaar geleden ingezonden naar een maatschappij in New York. Teruggekregen met het gebruikelijke briefje. Hartelijk dank voor de inzage. blijven uiteraard geïnteresseerd in verdere ontwikkelingen. Maar helaas... Enfin, u kent het wel. En in de bioscoop ziet hij zijn film terug. De scènes volgden elkaar precies zo op als hij ze had genoteerd. Het verloop van het verhaal was maar hetzelfde. Hm. De maker had blijkbaar niet eens de moeite genomen om er een eigen stempel op te drukken. Maar daar moet toch iets aan te doen zijn? Nee. Mijn oudste jongens is een gewiekstadvokaat, dokter. Dat is mij bekend, ja. En voor één keer heeft hij geprobeerd zijn broer te helpen. Maar ja, er valt niks te bewijzen... Harm legt nooit iets vast, deponeert de scenario's niet bij notaris of iets dergelijks. Er was niets meer aan te doen. En ik zei nog, zolang ze van je stelen is het goed geweest. Nou, dat heeft hetzelfde effect als een aspirintje bij een tb-patiënt. Dokter, zou het, zou het geen voedselvergiftiging kunnen zijn of zoiets? Hij is gisteren naar een feestje geweest. Nou, ik zal het eens gaan bekijken. Ik mag van harte hopen dat hij iets verkeerds gegeten heeft. Blijft u maar beneden, mevrouw Takoma. Ik zie u straks. Mam, je had niet moeten komen. Ik voel me zo beroerd. De dokter is net weg. We hebben nog even zitten praten. Je moet je heel rustig houden. Ga jij dan nou weg om te beginnen? Harm. Eentje, Karol. Je, je moet er niet om huilen. Je mag helemaal niet staan. Uit het raam klimmen en dan te vallen. Ik, ik moet kapot. Ik ben alleen wat het last geweest. Harm. Zorg, Zorgen. Onwil om mijn zin te doen. Ik, ik heb zorgen om mijn moeder. K Kent u mijn moeder? Arm? Ik ben hier... moeder heel... heeft alleen maar vertraan. Jij hebt in jaren geen vakantie gehad. Wanneer was dat? In 38? Jij moet er eens fijn uit. Wij gaan samen uit als je weer wat sterker bent. Wat doe je, Harm? Je mag niet opstaan, dat mag absoluut. Harm! Harm! Harm! Harm! Harm! Harm, hier! Harm, neem dit in, dat maakt je rustig. Neem dit in, dat. Goed. Ik niet verder! Karel Vlenderberg. Meneer Vlenderberg. Wij hebben grote waardering voor u. Wij achten u een belangrijk kunstenaar. U hebt helaas nog niet de gelegenheid... ...gehad in dit land tot een zekere ontplooiing te komen. Ik zou graag eens met u praten, meneer Vlenderberg. Nu, als u me dat genoegen zou willen doen... ...gaat u even mee... Zo ja. En laten we hier gezellig even gaan zitten. Wilt u wat drinken? Hier. Een zoon die zo ontzaggelijk veel kan. En dat andere mensen dat niet zo gauw zien, jochie. Dat maakt jou niet minder. Huh? Jij bent 37, pas En je moet verder. Wij moeten verder. We sparen ze, moet je maar denken. Dat is nou al de tweede zenuwinzinker in de familie. Niet zo hard, Tom. Niet iedereen hoeft je grapjes te horen. Zeker de zenuwinzinker zelf niet. Hiskia in Den Haag zei dat ze de mevrouw in Wassenaar had gesproken die iets over Karel Vlenderberg in de krant had gelezen. Oh, hij heeft dus succes. Ja, dat zei ik al, de blad is dan de bol van. En je andere zoon is ontslagen uit zijn functie bij het bijzondere gerechtshof. Van richt zich nu op zijn eigen praktijk. Ja, zo kun je het ook noemen. Ik hoorde over schandalen met een verhoor. Een SS'er die moest bekennen. Ik heb het van de deken der advocaten in Amsterdam? Ik heb ze ook gehoord, Tom. Hm? Gelukkig maar. En die deken is zelf door een allermerkwaardigst toeval niet tijdig geroyeerd. Waarom zou die? Oh, als oud-NSB'er. <coughs> Wat beniebel nou, hè, dat juist jij met een bevriend bent. Nou moet je me toch eens eerlijk zeggen. Denk jij dat wij samen twee volwassen kerels kunnen veranderen? Met jou is ook niet te praten. Die, die zoons van jou, dat, dat zijn braakmiddelen. Oeh, heel heilzaam lijkt me af en toe. Vooral voor jou. Harm is gelukkig weer op de been. En hij heeft wat werk. Hij is bezig aan een nieuwe film waarvoor hij wat geld Tja. heeft losgekregen. Wacht dat nou eerst maar eens af. Wat er he? uit zijn handen komt heeft geen vorm. Dit is gemeen. Laag bij de grond voor jou vind ik het jammer. Je was vroeger zo'n kwiek ding. En je kon prachtig piano spelen. Ja. Dan zet je beter rijen op je stoel. En dan trouw je naar een slam pamper, je krijgt twee kinderen en kijk nou eens. Ja, ja, jij weet er alles van. Ik ben een oude man, Santje. Ik begrijp het allemaal niet meer. Ik hoor het. Dus hier in Holland. Een grote rotzooi. Wat mijn zoon zal allemaal op hun geweten hebben. Nou, ik schrik ervan, zeg. Dan zijn we Indië ook al kwijt? Ik, ik, ik ben er kapot van. Van Indië zelf? Of van het afzetgebied van de fabriek? Je adviseert de directie toch nog? Nou, ik zou zeggen... spoor ze aan nog wat orders te plaatsen in Batavia. Pas op 27 december wordt het Jakarta. De aanvaarding van hun soevereiniteit... door de jonge staat de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië, als mede het afstand doen daarvan door het Koninkrijk der Nederlanden en het aangaan van een Unie, is een van de meest aangrijpende en ingrijpende gebeurtenissen van deze tijd. Die aangrijpt enerzijds door de onnatuurlijkheid van een verloop als dit, en anderzijds, doordat nooit duidelijker naar voren is gekomen de diepe sympathie der beide volken voor elkaar. Niet langer staan wij gedeeltelijk tegenover elkander. Wij zijn nu naast elkaar gaan staan. Het is een voorrecht deze daad van overdracht der soevereiniteit te verrichten tegenover de geschiedenis. Of beter gezegd, voor het aangezicht Gods. Die weet waarom dit samengaan in vrijheid niet eerder en ook niet later werd bereikt. En die het falen kent der generaties. Maar die ook ziet of we kunnen dienen in het plan voor de gang der mensheid. ...mogen dit dans zo zijn. Indonesië. Dat wordt even wennen. Eindelijk het land dat het al lang het moeten zijn... Koningin Wilhelmina heeft in de oorlog toch al gezegd, dat na de vrede, het land moest worden teruggegeven aan de rechtmatige bezitters. Alleen, zijn ze klaar daar. Ja. Wij zijn voorbij in de oost. Wat zit jij in gedachten? Ook dacht na, over Indië. Indonesië. Ja. wat jammer hè man, dat het zo is gegaan. Maar dat is wel een geluk voor de Indonesiërs. Want er zijn toch te veel Nederlanders geweest... die ze steenhard hebben leeggezogen en uitgevonden. Ik denk dat wij te christelijk zijn. Ja, dat is ook waanzin wat je nou, nou zegt. Ik bedoel niet echt christelijk. Dat zijn maar weinig Hollanders in Indië geweest. Ik bedoel dat, dat blankoogige, dat kerkgangerige Nederlands christelijk. We krompen voor de anderen altijd met winst aan de eigen kant. Het liefste hier nog. Ja, misschien wel, ja. Ik we ontmoet het toch dagelijks. Ik ben nou bezig met mijn scenario voor mijn film Aarde, hè? Oh, heet die film nou weer zo? Nou, dat wordt, denk ik, de definitieve titel. Maar bij al die besprekingen die ik nou heb... ontmoet je die, diezelfde Hollandse klunzer gedachtegang. Ze denken in kaders. De ene is protestant, of afgescheiden protestant... of ondergedoken protestant, weet ik veel. De andere is katholiek, of oud-katholiek... en de derde is weer wat anders. Maar het profijt altijd aan hun kant. En de artisticiteit en het begrip voor idealen niet. Zeg, hoe lang denk je voor je film nodig te hebben? Oh, dat weet ik geen idee. Je weet wat de dokter gezegd heeft, Hij Harm? Niet te gek maken. <laughs> nou, als ik niet werk, word ik toch ook ziek. En ik heb die subsidie in mijn poot, hè, nu. Mm -hmm. de, waarom heb je je film Aarde genoemd? klopt het maar, af, maar Ik ga het Aarde noemen. Nou, het gaat over, over zand en grind en bodem. Over wat uit opgroeit. Over steenbakken, huisbouwen, groenten telen, bloemen zaaien. Keramiek, en dat is weer versierd met bloemen, planten, huisjes en mensjes. Ja. Dat is de cirkel weer rond. Over alles wat met, met aarde te maken had en heeft. in kleur. Kleur? Mm -hmm. Ja, hoor dus maar. Ik mag mijn geld opmaken, dus dan zal ik het doen ook. Ha. En uh, wanneer ben je ermee klaar? Ik weet niet, ik moet alles alleen doen. En met andere filmers heb ik nou niet zo'n mooi contact. Dus ik moet niet alleen het filmmateriaal aandragen... ook de geluidsopname, montage van alles. Dus nou, eind 49, twee jaar, denk ik. Twee jaar? Ja, voordat hij de bioscoop is... Kijk, het maken duurt een maand of zeven, maar het leuren met het eindproduct toch langer. Ik heb heerlijk geslapen. Het wordt alweer aardig herfst, maar ik heb het vannacht toch niet koud gehad. Nou, uw kamer ligt op het oosten, juffrouw Hilde. Van de winter zult u wel anders piepen. Dat is de post. Oh, laat maar, meneer Vlenderberg. Ik moet toch naar de keuken voor koffie. Oké. Het bevalt voor Hilde je best, hè? Ja, gelukkig wel. Ik ben echt blij dat ze nu permanent in huis is. Ach, die huurkamer was toch niks. Nou, ze is een geweldige hulp voor me... nu ik steeds slechter ga bewegen. Ja. Ja, ik kan er natuurlijk niet te gek veel betalen. Ik, ik ben blij dat ze de compensatiekosten en inwoning accepteert. Het is een schatje. Mm. Ze hoort er echt bij. Ja. Familie is het. een ja. aardige familie. Ja. Zo. Ik krant... Een giro, een rekening van versloot en een gele envelop voor u, meneer Vlenderberg. Waarom zegt u toch geen harm? <laughs> dat ben ik nou helemaal niet gewend. Oh, ik vind het knap dat u dat soort elkaar ja. kunt houden. Ik zeg harm, u zegt karo. Ja, straks zegt iedereen taro. En dan kan ik me alvast niet vergissen, moet u maar denken. <laughs> Neem nog wat koffie, Harm. Ja. Zeg, en uh, wat is die gele envelop? Oh, weet ik veel, ik maak hem niet open. Hij is jouw jou gerecht. Ik heb de pest van gele enveloppen. Ze brengen altijd belastingproblemen. Waarom kunt u niet betalen? Waar leeft u dan van? Of ze brengen afwijzingen van ingezonden werk. Of berichten dat men geen prijs stelt op enig fatsoenlijk voorstel van me. Ja, drinken, ja. Maar. als je succes wil hebben, moet je tegenwoordig onfatsoenlijk zijn. Ja, zo is het. De mannen van vandaag zijn... Van die mannen en de vrouwen zijn zo vrouwelijk. Weet je, Harm, ik wou soms dat de vrouwen allemaal zo waren als jij in de oorlog. He, dat was een perfect wijf wat je daar neerzette. Maar dat, dat is een toneelterm. Oh. Dat klinkt gek hoor, dat Nou ja, het is een, het is een verworden tijd. Ja. Ik hoorde toch gisteren op de radio een zangeres? Oh, zo'n raar krolsman. Ja. Over verworden tijd gesproken. Ja, nou hoor, het neemt Peter geen ander woord voor. Zeg, geef mij de pindakasus aan. Ja, alsjeblieft. Ha, wat heb ik daar in de oorlog toch naar verlangd pindakaas. Ja, gek, hè. is al zes jaar geleden dat we bevrijd werden. En telkens als ik een potje pindakaas zie, moet ik aan de oorlog denken. Ja, maak die brief nou eens open. Oh, nou, als ik ooit eerste minister word, dan verbied ik dit soort dienst Dan worden ze paars met zilveren ruiten. Dan hebben we de tijd nog, ha, eerste minister. Ik weet precies waar ik staan moet, maar dat hoef je me niet telkens te wijzen. Iets vreselijks. Wat, wat is er nou? Ze hebben mijn film bekroond. Bekroond? Wat aardig. Ja, ik heb geen andere film gemaakt. Bekroond? Door wie? Ik heb een film ingezonden voor het internationaal filmfestival. De minister van Onderwijs, Kunst en Wetenschappen vertelt me nu dat ik bekroond ben. Oh. In de afdeling documentaires. Oh, eindelijk. Ik ben al nou veertig. Eindelijk. Ik krijg tienduizend gulden. Tienduizend? Ja. En de subsidie van de opdracht. Oh, harm, O, oh, God, wat ben ik blij voor je. Wat ben ik blij voor je. Oh, hoe is het mogelijk? <laughs> nou, wat zei ik? Straks zegt iedereen, Karel Vlenderberg. Oh, oh, God, jongen. Oh. Zeg, jij bent tot mijn trouwdag geboren, hè? En Jonja Alima heeft je toen veel roem en bewondering voorspeld. En liefde. Een formidabele rijkdom. Oh, 10.000 gulden is wel een begin, hè? Hmm. heeft je een geluksbrenger genoemd. Ach, de eerste dag al heb je gelachen. De heer Rijkdom, hè? Ik dacht dat ze bedoelde dat je veel vrienden zou hebben... een goede smaak, dat men graag naar je zou luisteren... dat je een veelgevraagde gast zou zijn, hè? Dus innerlijke Rijkdom. Maar dit, het gewone <lacht> succes. <lacht> oh. Maar jij bent een echte taak taakoma. De maar. Dit is betaald succes. Hè? In elk geval normaler en gezonder. Kom hier. Mm. Dankjewel. Dag. Oh, jongetje, nou komt het. Gefeliciteerd, meneer. Dank wel wel, Zeg, je staat in de krant. Wat? Hier, op de voorpagina. De heel versumse acteur en cineast Karel Vlenderberg is op het filmfestival te Nice bekroond voor zijn documentaire Aarde. Zeg, laat zien, laat zien. Oh, Hahaha, <laughs> Mam, nou komt het. Amsterdam, 23 november 1951. Beste Harm, geachte heer Karel Vlenderberg. Hier een briefje van je oude voogd, om Tom. Proficiat, kerel. Ik las vanmorgen in de telegraaf van je schitterende prijs, die niet alleen jou, maar onze gehele familie eer aandoet. Ik ben geweldig trots op je. Ik heb altijd beweerd dat jij een goed, gewetensvol kunstenaar was. Ik heb gelijk gekregen en dat verblijft me. Ik hoop nog heel veel malen jouw naam in eer en roem vermeld te zien. Ook mijn geluk wensen voor je lieve moeder, die ik benijd om zo'n kind. Nogmaals, van harte, jongen. Je, oom Tom. Nou, ik zal hem over een week of wat wel terugschrijven. Ik vind het erg lief van oom Tom, hoor, om zo trots op je te zijn. Hmm. Oom Tom is kort van memorie. En u wordt ook een dagje oude ma, dat merk ik wel. Oh, wat is die trots. Weet je waar die trots op is, op mijn 10.000 gulden? Nou ja, hij is ook bijna 70. En ik ben al bijna 74. Maar ja, je hebt er gelijk hoor. Oom Tom is een stomme oude kneus. <laughs> Oom oh, Bam, zo'n bekroning. Dat moest eigenlijk iedereen eens ondergaan. Vrienden die je altijd met hartelijkheid hebben begroet zijn opeens verdwenen. En collega's die vrienden waren herkennen je niet meer. En mensen die je nooit hebben willen zien groeten je nou uitdrukkelijk op straat. Nee, het is een algehele waardering hoor. Zeg maar, die receptie na de première van je film vond je zelf toch ook eerlijk? Ja, beetje? Ik ben te oud geworden om mij door het gekeer van een gelegenheidspubliek te laten verdoven. Nou ja, we hebben die 10.000 piek binnen. Zeg, wat gaan we ermee doen? Ja, uh... Nou, we hebben geen linnengoed meer. Ik, ik heb al gezegd, als ik niks meer heb, dan ga ik slapen onder de tafellaken van mijn trouwen. Om eindelijk eens onder rozen te kunnen pitten. <laughs> Weet je wat, we zullen 24 laken zijn sloopen oh. bestellen. En handdoeken. Ja. En ik koop wat nieuwe japonnen En behoorlijk schoeisel, orthopedisch schoeisel want dit kan echt niet meer hoor. <laughs> En ik ga eindelijk eens behoorlijke apparatuur aanschaffen. Oh god, je kan ontzettend veel doen met 10.000 10 gulden. 10.000 gulden? In één week erdoor gejaagd. Tienduizend gulden. Santje, jij bent zelf niks beter dan die ex-man van jou. Je ook altijd zo met geld gesmeten. En, en, en die zoon van jou, die, die, die is erfelijk belast. Mijn hemel, tienduizend gulden. In één week weg. Nou, ik, ik, ik vind het schandelijk. Ja, dat is het ook, hoortom. We hadden beter onder papieren servetten kunnen slapen, ja. hè? En Harm kan best films maken van toiletpapier. Hij, hij had er een jaar van kunnen leven. Dat gek, Tom. Dat hoeft helemaal niet. Karel Vlenderberg geeft zijn derde opdracht al binnen. Maar waar ben ik blij dat je me veel nou eindelijk eens hebt gezien. Mm. Zeg, denk jij nog wel eens aan Rudolf Valentino? Denk elke dag aan hem. Nou ja, vaak. Ik begrijp hem ook steeds beter. Hè? En zijn dood ook. Zeg, hoe vond je dan. Nou? Ik... Uh... Ja, ik, ik ben er een beetje stil van. Ik, ik vind het zo moeilijk om zulke dingen uit te spreken. Ik, ik vond het een erg mooie film. Ja. En dat we er zijn gegaan in jouw eigen auto. <laughs> dat is zo gek. Hè? Als je zo'n zo ding in de bioscoop ziet... dan is het ja, zo totaal anders. Dan denk ik, mijn hemel heb ik dat gemaakt. Harm. Jongetje, je ziet er niet ouder uit dan 28. En toch heb ik jou 41 jaar geleden op de wereld gezet. Wat zie je daar dodelijk vermoeid uit. Nou, God. Ja, een doodvermoeid kind. Je kunt, je kunt nog zo blij zijn met malle dingen. Nou, vanmiddag weer met dat paneeltje. Dat paneeltje? Dat is een 16e-eeuwse icoon, maar dat is een prachtstuk. Ja. Ah. Je hebt toch een te losse hand van uitgeven. Je bent net je vader. Schoenen, juwelen, parfum. Ach. Wat nou ach? Ik had zo graag gehad dat je... eens met een aardige vrouw was thuisgekomen. Een lieve schoondochter en kleinkinderen. Nou oh ja, dat kan je nou eenmaal niet bestellen, hm? Je hele leven staat er geen kelner achter je stoel... die je een menu met schoondochters en kleinkinderen aanbiedt. En je vraagt hoe je het wilt hebben. Ik ben wel op dieet hoor. Ook tegen gezinsgeluk. Vrouwen. Jij wil natuurlijk weten hoe je kansen als grootmoeder ervoor staan. Ik zoek een levenspartner. En geen wijf in mijn ledikant. Ik zal het nooit meer meemaken. Nee, misschien niet, nee. En maar wat mijn levenspartner betreft. Jij weet niet waar mijn geluk ligt. De een zoekt vrouwelijkheid. En ik zoek kameraadschap. Van wie dan ook. Wat bedoel je?